Ik heb een lied geschreven, want we gaan vanmorgen nadenken over Jona. En uh, Jona wordt gelezen vanaf vandaag tot Grote Verzoendag. En uh, Jona, kijk, uh, hij vluchtte voor God. We gaan zo meteen allemaal uh, naar kijken. En dan wordt hij uit de boot gegooid. En uh, dan gebeurt er wat met hem. En daar gaan we zo meteen, gaan we eerst eens over zingen. En dan wil ik er zo in de preek uh, uitleggen wat er nou precies met Jona gebeurt. En waarom? Waarom moest hij nou overboord gegooid worden? Waarom vluchtte hij voor God? Nee, nee, nee, je moet. Ik ga. Ik begin met zingen. Dit is de tekst, dus u kunt allemaal de tekst meelezen. En uh, ik heb de plaatjes bij uitgezocht zodat u kunt zien uh, waar, het, uh, waar de tekst over gaat. En uh, als ik dus die zin gezongen heb, dan mag je hem doorklikken. Maar dan moet je dus even wachten tot. De, en dan zie je het vanzelf de volgende tekst verschijnen. Nee. Spemeringen onderuit het water grijpen om mij heen. Bundels van licht, geluidloos, steeds vakker. Nu ik zink als een steen. Ik ben aan het verdrinken, verstoten en vol wanhoop. Voorbij. Ik ben niet langer op de land, schimmige rotsen, mistig in het water, staren mij aan. Ik heb geen adem, mijn ziel bezwijkt in mij, zal ik nog bestaan. Zijn ik weinig doodna. Zie ik uw hart? Zit en fonkelend, na ga ik. Ik geef mijn leven Het gaat best wel diep. Dat uh, lied van Jona, dat gebed van Jona Jona 2. En dit is eigenlijk, ja, een samenvatting van Jona 2, dit lied. En je ziet het ook helemaal gebeuren. Hè, als je de tekst en die plaatjes ziet. Wat er gebeurt met Jona. Hij zinkt naar de bodem van de zee om te verdrinken. En dan ziet hij het huis van God, waar hij thuis hoort, waar hij thuis is. En waar hij uit de dood opgetrokken wordt door Gods hand. En thuisgebracht bij hem, bij de Vader. Is dat niet bijzonder? Het staat gewoon in Jonah 2. Het is... dit, uh, dit gebed kunnen we vanaf vandaag tot Yom Kippur elke dag lezen. Of zingen. En um, ik denk dat dat goed is. Om ons voor te bereiden Op het moment dat we voor, voor zijn troon staan. Maar, um, ja, Jona, die had helemaal niet hoeven verdrinken. Die had helemaal niet in het water hoeven vallen. Hij is natuurlijk niet verdronken. Maar hij is wel door die ervaring gegaan. En dat had een reden. We gaan Jona opzoeken. Jona. Oorspronkelijk waren de profeten iets anders ingedeeld toen stond Jona precies in het midden van de profeten dat was het middelste boek het was heel de tenag had je opgedeeld met de Torah en de koningen en dan had je de profeten en alle geschriften of misschien andersom en elk van die drie onderdelen had één middelste boek en van de Torah en de koningen was... Jozua het middelste boek. Jehoshua, Yeshua. Van de profeten was... Jona het middelste boek. En van de geschriften... Hooglied. Het Hooglied van Salomo. De komst van de bruidegom... en de bruid. En de vereniging. Jozua, Jona... en... Um, hooglied. En Jona staat er dus helemaal middenin. Midden in de profeten, die middenin staan, en dan de geschrift aan de ene kant en de Torah en de koning aan de andere kant. Jonah was het middelste boek van het Tanach. Middelste boek. Want oorspronkelijke redactie van het Tanach. Bijzonder. En waarom dan, hè? Waarom was Jonah zo belangrijk? Dat het middenin stond. En dan heb je dus Jonah 1 als inleiding, en Jonah 3 en 4, als wat er dan gebeurt, en middenin staat Jona 2, staat dit gebed. Midden in de Bijbel. Midden in de eerste redactie van de Bijbel, de Tanach. Bizar. Waarom? Waarom deze doodservaring? En daar dan uitgetrokken worden? Yeshua zegt het natuurlijk. Ik geef jullie geen ander teken dan het teken van Jona. Die drie dagen en drie nachten in de buik van de vis was en weer als levend weer levend tevoorschijn komt. Onmogelijk. Drie dagen en drie nachten op de bodem van de zee. Lekker mensen sterven, maar Jona die komt tevoorschijn. Jona's roeping en vlucht. We beginnen gewoon bij Jona 1 en 2, of 1, en we doen eigenlijk alleen Jona 1 deze keer. Dat hebben we ook uh, in de Driejaarlijkse Torah-cyclus lezen we dit uh, vandaag. Jona 1 je ziet het ook op, uh, op, uh, op de parasha staan. Als psalm, maar het is een feestrol eigenlijk. Maar het woord van Yahweh kwam tot Jona, de zoon van Amitai. Amitai dat komt van Emmet. Weet iemand wat Emmet betekent? Geset we Emmet. Dat is een bekende uitdrukking in het Hebreeuws. Geset we Emmet. Wat betekent Emmet? Waarheid, Dank u wel. Amitai, emet en ai. Wat betekent dat? Net als bij Adonai. Mijn heer. Emet, amitai, betekent mijn waarheid. Het woord van Yahweh komt uit Jona, de zoon van mijn waarheid. Er Staat hier waarheid op het spel. Jona die is een profeet, komt uit de stam Zebulon. En uh, dat is ergens in het tienstammerijk, tien Israël, met als hoofdstad Samaria. En uh, uh, dat tienstammenrijk is eigenlijk nog in de volle bloei, in, uh, de, in de late dagen van de Gouden Eeuw, zou je kunnen zeggen. Dat stammenrijk heeft de Gouden Eeuw gekend, vanaf Omri, en dan had je de, de koep van uh, Jehu, koning Jehu, en dan had je... Je Jehu sticht een nieuwe dynastie en een van de koningen uit de dynastie van Jehu was Jeroboam II. En vanaf Omri tot Jeroboam II is eigenlijk de Gouden Eeuw van Israël geweest. Van het Tienstammenrijk. Dus het was een groot koninkrijk geducht in de omstreken. En uh, Juda en Israël hadden wel eens ruzie of zochten naar vrede met Jozefat bijvoorbeeld. Jozefat en Ahab zochten naar vrede juist. En andere keren hadden ze ruzie. Maar het waren grote sterke koninkrijken in, de, in het Midden-Oosten. En... Uh, ja, ze hadden het goed. Economisch ging het goed. En Jeroboam was, regeerde 41 jaar. Een langdurige regering. En uh, ja, het ging goed met Israël. Maar het zat in de late dagen. En in één keer na de regeringsperiode van Jeroboam. Wat gebeurt er? Uh, er is ruzie. De generaals vechten om de troon. En de een zit er een paar dagen op. En de andere maand. En dan komt weer een ander op de troon. Menachem en dat is ook een, een generaal uit het leger en als Menachem op de troon komt komt er in dat hele grote land Assyrië ver boven in het noorden dat is veel groter als Israël daar komt Tiglat Pelezer op de troon en dan verandert de geschiedenis de geschiedenis in het Midden-Oosten verandert als Tiglat Pelezer op de troon komt in Assyrië en Menachem in Israël Tiglat Pelezer is een, uh, die, die, die, Dat is de, de eerste grote veroveraar eigenlijk van de geschiedenis. En hij verovert Babylon. En, uh, en hij maakt Israël schatplichtig. Menachem moet hem geld betalen. En heel Israël die, die wordt uh, opgeklopt om belasting te betalen. En iedereen is eigenlijk moet buigen voor de koning van Assyrië. Hij maakt nog, ruzie, hij maakt nog oorlog met Juda. De koning die daar zit. Uzzia of Azaria. Koning van Juda. En heel het Midden-Oosten wordt geregeerd door die Tiglat-Peleser. En deze Tiglat-Peleser, de koning van Assyrië, die was een jongen toen Jona kwam profiteren in Nineveh. Dat was in jaren 15. En die hoorde dus de woorden van Jona, de profeet, voordat dit allemaal gebeurde. Want we lezen helemaal niet over Assyrië voor de tijd van Jona. Het komt pas daarna. Menachem, de koning van Israël tiglat pelezer die komen ongeveer gelijktijdig op de troon en uh, tiglat pelezer maakt oorlog met Uzia, en Menachem, die snapt het al, die betaalt de schatting maar dat is niet dat is in het jaar 740 voor Christus en even later, als Peka de koning van Israël is dan komt tiglat pelezer opnieuw en de eerste deel van de stammen van Israël worden weggevoerd in ballingschap het gaat zo snel ineens de gouden eeuw is voorbij en het is gedaan met Israël en nog iets later, in 723 voor Christus, de laatste koning van Israël. Dat was al. Die was daar neergezet op de troon door Tiglat-Pelezer. Die wordt afgevoerd. En uh, door Salmanese, de zoon van Tiglat-Pelezer. En uh, het is gedaan met Israël. In a matter of time. Tiglat-Pelezer was een jongen. toen Jona kwam in Nineveh en predikte. En voordat. 40 jaar voorbij is, dat was ongeveer in het jaar 760. Dan komt Jona en treedt op in Nineveh. En voordat de 40 jaar voorbij is, is het gedaan met Israël. En Assyrië is het grootste koninkrijk van het Midden-Oosten geworden. Het bijzonder, in, in dit gewicht van tijd. Het ging heel goed. Israël had een Gouden Eeuw. En Jona, je leest het in, in 2 Koningen 14 vers 25, die profiteerde aan het hof van de koning Jeroboam. En, uh, en hij zei, ja je gaat nog winnen. Je zult gebieden van Syrië zullen door jou overwonnen worden, want Yahweh heeft het je gegeven. Dus de, van de zegen... Van de tijd van de Gouden Eeuw van Israël in één keer. Binnen 40 jaar is het gedaan. Zijn ze weggevoerd tot de dag van vandaag. In ballingschap. He? En Jona die moet prediken tegen Nineveh. Zodat zij genade krijgen. En Israël wordt verworpen. Dat is de conclusie die je ziet als je naar de geschiedenis kijkt. Israël is voorbij. Het tijdperk van Israël is klaar. De tien stammen worden in ballingschap geslingerd. En die heidense koning. Van Assyrië, Tiglaat Palezer. Die, uh, die gaat een gouden eeuw tegemoet. En Jona moet hij, daar... Snap je een beetje dat, dat Jona weerstand heeft? Als hij weggaat. Het was niet zo van. Uh, oh. Ik zit te mokken, ik hoef niet te gaan, want ik wil niet. Er is veel meer op het spel. Er staat veel meer op het spel. Want in nog geen 40 jaar tijd is Israël voorbij en is Assyrië het grootste koninkrijk in het Midden-Oosten. heeft Babylon overwonnen en alle anderen in het Midden-Oosten. Iedereen is schatplichtig. Egypte durft niet tegen ze op te trekken. En dan heb je de verhalen van Hiskia die een enorme worsteling heeft. En heel veel oorlog moet voeren om in feite uiteindelijk te winnen. En dat lukte met de kracht van God. En Jona, voordat dit allemaal gebeurt, moet naar Nineveh. Het woord van Yahweh kwam tot Jona, de zoon van Amitai. Mijn waarheid. Sta op, ga naar die grote stad Nineveh. Waar Tiglat Pelezer aan het opgroeien is. En predik tegen haar, want een kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Nou, als, als God tot je spreekt, tot een profeet spreekt, is dat niet um, aan de keukentafel. Laten we dat zo zeggen. De eerste profeet, wie was dat? Henoch, Henoch? ja, ja. Abraham wordt ook een profeet genoemd. Ja, de eerste profeet. Dat is misschien de, de eerste grote profeet is Mozes. Daar wil ik eigenlijk heen. Mozes, die hoorde stem in een intieme plaats. Op de bergtop. Niemand anders kon daar komen, durfde daar komen. Het ging niet. Zeventig oudsten van Israël kwamen tot op de bergflank. Maar Mozes ging vandaar nog verder... En zonder te trillen, zonder bang te zijn, stapt hij in de aanwezigheid van Yahweh. Dat is waar een profeet God hoort. In de aanwezigheid van Yahweh. Dat geldt ook voor Jona. Ook hij hoort God spreken in de intimiteit die Mozes kende op de bergtop. In het Heilige der Heiligen als het ware, in Gods huis. Die intimiteit kent hij. En vanuit die intimiteit hoort hij Gods stem spreken. Ga naar Nineveh, want het, is het kwaad ervan is opgestegen voor mijn aangezicht. En predikt daartegen. Maar wat gebeurt er als een profeet predikt? Een profeet brengt het goede nieuws. Van Gods woord, van Gods redding. Dus, Jona weet, als ik, het goed, als ik ga prediken in de, stad, in de stad Nineveh, dan gaat het goede nieuws daar leven. En dan worden de mensen gered. En dan wordt het kwaad weggedaan, want zo is God. Daarom staat Jona op om naar Tarsis te vluchten. Weg van het aangezicht van Yahweh. Hij daalde af naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hen mee te gaan naar Tarsis. Weg van het aangezicht van Yahweh. Nou, het is, uh, we hebben dan misschien de neiging om te zeggen... Hè, Jonah toch, je moet toch luisteren naar God, hè? Luister nou. Maar um, eventjes een uitstapje naar Genesis 20... Daar gebeurt ook iets vreemds. Daar uh, Abram die laatste vrouw zomaar afvoeren naar het hof van de farao, En uh, op een gegeven moment, of de Abimelech. En op een gegeven moment komt Abimelech uh, daarachter. Dan, dan gaat Abimelech praten met Abram. Wat is er gebeurd? En ik haal er even één vers uit. Vers 10, Genesis 20 vers 10. Ook vroeg Abimelech aan Abram. Wat heb je gezien? Dat u dit gedaan hebt Abraham is hier eigenlijk in overtreding want hij laat zijn vrouw zomaar gaan en net als Jona in overtreding is maar Abimelech zegt niet, oh stoute Abraham had je niet moeten doen hij zegt, wat heb je gezien want hij wist dat Abraham een profeet was dat staat ook ergens in die tekst hier u moet het maar eens opzoeken in Genesis 20, wat heb je gezien dat je dit gedaan hebt die vraag wil ik aan Jona stellen vanmorgen. Wat heb je gezien dat je gevlucht bent, dat je weggegaan bent? In plaats van te zeggen, stoute Jona, luister toch naar de Heer. En... Wat heb je gezien, Jona? Want Jona, je bent een profeet. Jij kent God op een, op een intiemere manier dan ik. Ik ben geen profeet, zoals Jona. Heb ik dan... Ben ik, sta ik dan boven Jona door, door hem te beoordelen en te zeggen, stoute Jona, je moet gewoon gelijk luisteren, klaar, punt. Of zeg ik, wat heb je beoogd, profeet? Wat heb je beoogd, wat heb je gezien, dat je dit doet? Jona 2 staat, het huis van God komt naar voren op een heel bijzondere manier. De heilige tempel van Yahweh. En ik heb net de berg al laten zien, de berg waar Mozes op klimt. ...tot op de bergtop en de oudste die tot op de bergflank komen, dat staat allemaal in Exodus 24... ...en het volk dat aan de voet van de berg is. Dat is eigenlijk een, een beeld van hoe het in de tempel is. Hè? De voorhof is onderaan de voet van de berg, het heilige is op de bergflank en het allerheiligste is op de bergtop. Maar dat beeld heeft nog een interpretatie. Het beeld gaat namelijk ook op voor heel de wereld... En dan in heel de wereld is Jeruzalem het allerheiligste, de berg Sion. En is het land Israël het heilige. En zijn alle volkeren de voorhof. Ziet u? En dat wist Jona wel. Want het staat hier in vers 3 wat we net gelezen hebben. Jona stond op om naar Tarsis te vluchten. Hij betaalde de prijs in, in Jaffo. En hij ging aan boord om met hen mee te gaan naar tasjes. Dus op het moment dat hij aan boord stapt van dit schip, dan staat er weg van het aangezicht van Yahweh. Jaffo is de grens van het heilige land. Als hij Jaffo verlaat, gaat hij dus als het ware het heilige uit. Gaat hij eigenlijk door de poort van het heilige en komt hij in de voorhof. Dus dan is hij uit het huis, uit het heilige en uit het allerheiligste, maar nog niet weg van God. Want hij is in de voorhof. Dat weet hij. Maar hij vertrekt vanuit die intieme plaats, net als Mozes als het ware die van de bergtop afdaalt en onder Israël is. Daar spreekt hij niet intiem met God, daar is hij gewoon mens onder de mensen. Daar kan Mozes fouten maken net als ieder van ons en elke profeet. En Jona weet het heel goed. Hij vlucht weg. Wat heeft hij gezien? Waarom Waarom gaat hij weg? Dat is ook geen vluchten natuurlijk. Hij gaat weg. Dat is een feit. En ja, we gaan verder lezen. Wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd. We zijn op zee en de, en de boot, het schip, dat zwalkt door het water en het gaat mis. De storm die uh, wordt te hevig. En uh, u weet misschien dat de zeeën, dat zijn een beeld van de volkeren. Dus uh, ja, dit is ook allemaal beeldspraak. En, en hier zien we Jona, als het ware zwalken tussen de volkeren in het voorhof. Volgt u nog? Ik haal wat beelden door elkaar. Maar het gaat allemaal over hetzelfde. Jona die zwalkt hier op de golven van de zee. Alsof hij tussen de volkeren is. Weg van het aangezicht van Yahweh. En tussen de volkeren... Daar is Israël... Steeds in ballingschap. Als Israël in ballingschap is... Zijn ze tussen de volkeren. Net als Jonah hier dus eigenlijk... In ballingschap is. En... Uh, ja. Wat, is, wat zijn er in de volkeren? Er zijn heel veel volkeren die God willen dienen. En dat zien we hier ook op, op het schip... De zeelieden werden bevreesd en ze riepen ieder tot zijn God. Ze wierpen de lading die in het schip was in de zee, om het daardoor lichter te maken. Dat is ook weer beeldspraak. Op dat schip zien we eigenlijk een, een, een deel van de volkeren die God wil dienen en die zeevaardig is geworden. Die in staat is om te midden van de volkeren een leven op te bouwen en God te dienen. Als het ware. Ze, dien, ze noemen hem anders, ze hebben er dan afgoden voor. En dat weet Jona wel, dat weten zij niet en daarom zijn ze zo bang. En Jona niet. Want Jona weet dat er iemand groter is. Maar deze zeelieden, uh, daar kunnen we dus eigenlijk ook een soort kerk in zien. Het schip is een soort, ja, de kerk als het ware. De kerk onder de volkeren. En als de kerk onder de volkeren, de gemeente van heidenen die tot geloof komen... Ja, stormen, met stormen te maken krijgt, wat doen ze dan? Nou, dan gaan ze over op geestelijke oorlogvoering. Terwijl ze meegemaakt, geestelijke oorlogvoering. Dan gaan we allemaal binnen. En dan gaan we een samenkomst oprichten. En uh, iedereen moet komen opdraven, heel de gemeente wordt opgedraven. Want we zijn in een stormachtige situatie. De gemeente staat op het punt op te breken of weet ik wat. Het schip staat op het punt om te breken. Het gaat mis. De golven zijn, die slaan over ons heen. We weten niet meer hoe het moet. We gooien de lading overboord. Uh, dat wil zeggen, we hebben heel vaste overtuigingen altijd. Maar nu is er wat gebeurd in de gemeente en in de kerk. En we weten niet wat er gebeurd is. Dus we weten niet meer hoe het zit. Alle overtuigingen gaan overboord. De waarheid staat. Ja, we weten eigenlijk niet wat waarheid is. Onder de volkeren. En ze werpen de lading overboord. En ze gaan allemaal op de geestelijke oorlogvoering. En ze doen het allemaal op de manier zoals ze geleerd is. En, en ze bidden en ze bidden en ze bestormen de hemel. En op een gegeven moment. Hé hey, die, uh, die man die toen in Jaffo is opgestapt. Waar is die? En hij blijkt onderin het ruimte liggen te slapen. Terwijl heel het schip in rep en roer is. Terwijl heel de kerk aan het, de hemel aan het bestormen is en de waarheid er bijna, ze weten niet meer hoe het zit, ligt Jonah te slapen. Nou, dat bewijst wel dat hij niet op de vlucht is. Hij weet dat God overal is en dat hij niet verder kan vluchten dan, dan het voorhof. De kapitein kwam bij hem en hij was in een diepe slaap gevallen dus de kapitein moet nog zijn best doen en hij zegt, hoe kun je nou zo diep slapen sta op man, we zijn allemaal aan het geestelijk aan het oorlog voeren, en jij bent er niet ik roep je God aan misschien zal jouw God aan ons denken zodat wij niet vergaan ze zijn bereid om alles aan te nemen alle waarheid was inmiddels, inmiddels al overboord gegooid nou, Jonah kan slapen. goed hoor, ik ga wel mee geestelijke oorlog voeren en uh... Maar nou, er gebeurt niks. En ja, Jona weet ook wel. Dit, dit is natuurlijk ja, afgoderij. We kunnen niet. Dit is niet de manier waarop we dit doen. Als, als we geconfronteerd worden met een situatie. dan komt die van God. Ook als we geconfronteerd worden met storm. tegenstand. beproevingen. komt het van God. Dus dan kunnen we wel ons best doen om dat allemaal te verdrijven. in de naam van uh, wie dan ook. Um, maar ja, goed, dat werkt dus niet. En uh, op een gegeven moment is Jona erbij en u weet het, bemanning van het schip. Nou, nu zijn we hier allemaal en nu lukt het nog niet. De geestelijke oorlogvoering heeft gefaald. Dus laten we het lot werpen. Misschien moeten we gewoon vragen, God, wat is er? En uh, dat heet ons openbaar. Nou, dat is een goede zet. En ze werpen het lot. En ja, Jona voelde hem al aan, <laughs> die stond daar. Uh, <laughs> ja, ja, dat zal wel... Uh... Op mij vallen. Want God is hier ook. God is hier ook in staat om het lot te sturen. Dus hij is helemaal niet weg van God. Dat weet hij wel. Alleen hij is weg uit het allerheiligste. Uit die intieme plaats. Daar is hij weg. Uit Jeruzalem. Uit Sion. Nou, en het lot valt op Jona. Nou, en dan zou de man allemaal met grote ogen te kijken. Die man die zo diep aan het slapen was, terwijl wij aan het geestelijke oorlog voeren waren. Oh. Vertel het dus. Hoe kun jij zo rustig zijn, zo slaperig, zo. en wij vergaan en wat is er aan de hand? Vertel ons toch hoe dit kwaad ons overkomt. Dit onheil. Wat doe je voor werk eigenlijk? En um, waar kom je vandaan? Welk volk is, behoor je toe? En welk land kom je uit? Nou, Jonah komt uit het heilige en uit het allerheiligste. Hij kent God van aangezicht tot aangezicht. Hij is een profeet. Hij zegt tegen ik ben een Hebreer. Nou, dat is mooi. Hebreër, weten u wat dat betekent? Overgestoken. De overgestokene. En hij is hier aan het oversteken, het en dat lukt hem niet. En ik vrees Yahweh. Oh, ja, wij vrezen die storm. Ja, maar ik vrees Yahweh. Daarom kan ik slapen. De God van Hemel, die ook deze zee gemaakt heeft. Dus je kunt er wel bang voor zijn, maar. Die de zee en het droge gemaakt heeft. Ik kon een speld horen vallen in de storm. De mannen werden zeer bevreesd. En zeiden tegen hem... Hoe heb je dit kunnen doen? Ben je zomaar tegen het woord van God ingegaan? Ben je zo stout geweest? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was. Weg van het aangezicht van Yahweh. Want hij had het hun verteld. Ja, Toen ik in Jaffo aan boord ging, toen ging ik uit het heilige... en kwam ik in de voorhof onder de volkeren dus onder jullie, ja. ja daar komt het eigenlijk zo'n beetje op neer dus. en God had me een andere kant op gestuurd ook onder de volkeren, Nineveh was ook onder de volkeren hoe kan dit zijn? ze vragen het hem af ze vragen het zich af, net als Abimelech hoe kan het zijn? wat zie je? Waarom? wat, wat is er aan de hand? ons onderscheiding is, werkt niet we zien het niet, we begrijpen het niet en we hebben nog wel geestelijke oorlogvoering uh, gepraktiseerd. Ze zeiden tegen hem, wat moeten we met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En daarop zei Jonath tegen hem, ja, helemaal, uh, gooi mij maar overboord. Pak mij op en werp mij in zee, dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze zware storm u te willen van mij overkomt. En blijft rustig. En go, gooi me maar overboord. Dan slaap ik daar wel verder of zo. Maar, een pro profeet doet gekke dingen. Wonderlijke dingen. Weet u wat ik denk? Ja, wij staan op het punt om Assyrië genade te bewijzen. En een, een, een gouden eeuw te laten binnengaan. Te zegenen. En een instrument te laten zijn. Om Israël weg te voeren, het einde van Israël. En nog geen halve eeuw later is het gebeurd. Voorbij met Israël. En is Assyrië tot het grootste koninkrijk van heel Midden-Oosten geworden. Ongelooflijk. En God stuurt Jona om er te prediken en het eigenlijk eigenlijk bijna te starten, op te starten. Vreemd. En Jona vlucht weg. En ook daarin is Jona een profeet. Hij vlucht niet zomaar weg omdat hij als mens het niet wil of zo. Nee, hij draagt daarin ook het beeld van God. Het is eigenlijk de omgedraaide versie van het verhaal van Mozes. Toen het volk Israël het gouden kalf had aanbeden, toen ging Mozes naar boven en hij zei: Alsjeblieft, heb genade. Maar God was boos en hij zei, nee, ik heb geen genade. En ze kwamen tot die twee, die twee dingen, genade en barmhartigheid en het recht, die moesten bij elkaar gebracht worden in balans. En hier zien we het omgedraaide. God wil genadig zijn naar Assyrië, maar een ander deel van God heeft kan niet genadig zijn vanwege het onrecht dat er gebeurt. Het kwaad. De ellende. En dat zie je in heel het boek van Jona steeds eigenlijk elkaar afwisselen. De genade. God die genadig wil zijn en God die niet genadig kan zijn. Die dus weerhouden wordt vanwege het recht. En als Jona eenmaal gepredikt heeft, dan heeft hij daar ook dan komt hij, dat conflict komt weer terug. En hij zegt, ik wist wel dat u barmhartig was. En daarin spreekt hij ook de woorden van Yahweh. Het is bijna alsof Yahweh tegen zichzelf zegt, ik wist wel dat ik barmhartig was. En nu, nu, heb, nu is dit begonnen en het koninkrijk Assyrië zal een, uh, de, de Gouden Eeuw ingaan. En ik heb het gestart. He, is dit goed geweest? Ben ik, heb ik genade betoond? Heb ik dat goed gedaan? Is dit recht? Kan dit? God is eigenlijk steeds met onszelf in gesprek daarover. De genade en de barmhartigheid en zijn recht. Hoe kan dat samengaan? Hoe kan dat? En dan het hart van Jona. Het hart van het nacht. Daarin staat het antwoord. Hoe het kan dat dit samen kan gaan. En Jona kende dat geheim. En daarom laat hij zich overboord gooien. We lezen het stukje nog even uit. De, vanaf vers 13. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar ze konden het niet. Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. En dat is nu een beeld van het, het kwaad dat gebeurt. En het, het, het, het oordeel. God wil het oordeel vellen over dat schip. Hij wil het oordeel vellen. Maar hij wil ook genadig zijn. Daarin zie je dat, dat hele beeld laat al zien dat die twee met elkaar in conflict zijn. Het recht en de genade, de barmhartigheid. Het is in die storm zien we dat eigenlijk gebeuren. Wam! En het schip staat op het punt om te breken. Want Gods recht zoekt om naar een antwoord. Het zoekt naar een, een... het recht moet gebeuren, want Hij is recht. Hij is een rechtvaardig God. En zijn recht zal ook ervoor zorgen dat er een oordeel plaatsvindt. Toen riepen zij Jawe aan, vers 14, en ze zeiden, Och Jawe, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Jawe doet zoals het u behaagd heeft. En toen pakten ze Jonah op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Hier komt een antwoord. Een antwoord. Jona is gevlucht, want hij wist. God zal achter mij aankomen en zal mij oordelen. En dat is nodig. Om Nineveh genade te bewijzen. En de zee kwam tot bedaren. Er is ruimte voor genade... En barmhartigheid. Nu er een, Ja nu Jona zich opgeofferd heeft. Jona die zijn leven geeft. En eigenlijk bereid is om te sterven. Bereid is om dood te gaan. Want hij weet God is groter dan de dood. God heeft de wereld geschapen. De hemel en de aarde en deze zee. Ik kan. Ik, ik kan. Sterven. En hij gaat naar de bodem van de zee. En hij er wordt eruit getrokken door God. Want nu is er ruimte voor genade en barmhartigheid. En Jona gaat alsnog naar Nineveh. En hij zet het hele plan in werking. Tiglat-Pelezer hoort de woorden en het gezin, de, de vader, de ouders van Tiglat-Pelezer, die vasten vanwege het onrecht. En aangedaan. Kijk, daar gaat hij door Nineveh. Daar heb je Jona. En dit is de stad Nineveh. Grote Assyrische stad. Daar worden slaven uh, afgeranseld. Hier afgodsbeelden worden gemaakt, uh, gesneden en verkocht. En uh, prostituees die, staten, die staan daar zich te verkopen. En uh, het is één groot machtsverstoel. En Jona denkt, wat moet ik hier doen? En Jona weet wat hij daar komt doen. Hij komt daar het recht en de genade van God vertegenwoordigen. En hij zegt, het is recht dat God deze stad vernietigt. Het is zijn recht, zijn oordeel. En jullie zullen niet ontkomen. Want het is recht. Tenzij je bereid bent hier weg te gaan en je leven in zijn hand te leggen. Je te verroodmoedigen. En wat rempelt het gebeurt. Ze verroodmoedigen zich. Procetuee wordt afgeschaft. De beeldjes gaan van tafel. Die slaven worden in vrijheid gesteld. En iedereen zegt. We vasten. We buigen ons voor Gods aangezicht. Want de God van de hemel en de aarde is onder ons gekomen door een profeet. Ongelooflijk. En ze vasten en ze verrootmoedigen zich. En Jona gaat afwachten. Wat gaat er gebeuren daar met die uh, stad Nineveh? Is zijn boosheid een zonde? Nee. Zijn boosheid is de boosheid van God zelf. De toren van Jade. Die het om recht vraagt. Want hij is een profeet. En het recht moet geschieden. En dat komt Jona brengen. Het oordeel over de stad Nineveh. En Nineveh hoort het verhaal van Jona's sterven en opstanding uit de zee. En ze denken, dat kunnen wij ook. Dat kunnen wij ook. En ze bekeren zich. En Jona denkt misschien wel, ja, hoeveel, hoe, hoe, hoe diep gaat die bekeringen? Want nu wordt hen genade verschaft. En die genade zal eruit... Zal er op, ja, op uitlopen dat Assyrië het grootste koninkrijk van het Midden-Oosten wordt. Ze zullen Israël overwinnen, de tien stammen wegvoeren. En Juda bijna uh, overwinnen. Hoe is het mogelijk dat hen die genade gegeven wordt? Dat ze zo groot worden. Dat die jonge tiglat daar, die daar aan vasten is. Aan bidden is. Tot de levende God. Dat die later zo'n grote... Veroveraar wordt. Hoe is het mogelijk? Heb ik hier wel goed aan gedaan? Denkt God. Natuurlijk denkt God dat. Want Assyrië bleef wel een heilig koninkrijk. En ze, bleven, ze deden die verovering niet op de manier zoals God het bedoeld had. Dus er kwam een hoop ellende van later. Natuurlijk heeft Jonah weerstand. Die boosheid die hij heeft. Ik wist wel dat u genadig was. Die is terecht. Die is terecht. God sprak in een, in zijn leven als profeet en hij sprak met zijn genade. En hij betoont genade. En Jonah laat zien, ja maar dit is, het niet, dit is niet het antwoord uiteindelijk. Gek hè? Dat is een, een groot man van God. Die bekend is met Jaren. En dat lied, zal ik, het, zal ik het lied nog een keer zingen? Het is, uh, want daarin zit iets opgesloten. Dat wij, nu we op weg zijn naar Grote Verzoendag. Dan, komen we, dan zijn we eigenlijk ook op weg naar dat Allerheiligste, naar die plaats waar God eigenlijk zich door Yeshua met ons wil spreken, met ons gemeenschap wil hebben. Dat is niet vanzelfsprekend om daarheen te gaan. Als we dit geheim van Jona 2 niet kennen, dan, dan wint Gods recht eigenlijk. Als wij daar binnenkomen en zeggen, ja maar wij hebben alle rechten van de wereld. Dan, nee, dan, dan, dan is het lastig, dan kan God niet genadig zijn. Dan wint de stem van het recht het. Die twee stemmen in het boek Jona, die klinken steeds. En alleen waar dit geheim wordt gekend van het sterven in de naam van Yeshua die op dit moment nog helemaal niet geboren is... maar die Jona eigenlijk helemaal uitleeft... in het hart van de tenag. Het sterven... en het je laten dragen... alsof je al gestorven bent... in Christus... in Yeshua. dan kun je leven in hem... vanuit die realiteit. Dus ja... laten wij ons ook maar eens een keer van boord gooien... en kijken wat er gebeurt... Je moet wel een profeet zijn om te weten wat je doet hoor. Want als je, als je niet weet wat je doet en je doet het zomaar, zonder dat God het je gezegd heeft, zonder dat God het je laat zien. Ja. En, uh, je moet in het allerheiligste zijn. En daar gaan we naartoe, op de tiende dag, 12 oktober. En ik wil het nog een keer zingen en dan willen we eigenlijk bij uh, het einde blij zijn. En, want wij zijn in de naam van Yeshua, zijn we met hem gestorven. En laten we ons eigenlijk, ja, in zijn leven, in zijn opstanding, vinden we kracht. En staan we op, net als Jona, en laten we ons als op, ja, als op de vleugels van een adelaar, laten we ons meevoeren door hem, door de geest van God. <lacht>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 in mij zal ik nog bestaan terwijl ik dood ga zie ik uw hart schitterend en vankelen daar ga ik heen Toe. Ik geef mijn leven aan u. Adonai, ik ben van u. Ik wijd mij toe. Ik geef mijn leven dat we ons mogen laten, laten drijven op Gods, Gods grootheid en zijn geest. Want hij brengt ons. Als wij leven in de dood en, opst, en, en de opstanding van Yeshua. Dan redt hij ons en brengt hij ons waar, ja, waar hij ons hebben wil. En dan, dan kun je gewoon in vertrouwen leven. In geloof. Dan kun je opstaan. En dan kun je je laten leiden door zijn stem. En dan ken je het geheim van het schallen van de shofar. Want waar hij ook, waar de shofar ook schalt, jij kunt gaan. Want je bent er klaar voor. In de dood en opstanding van Yeshua. Je bent er klaar voor. Om je door hem mee te laten nemen. Voor zijn troon. Daar voor hem te buigen. Daar is die regenboog weer. Zijn teken van zijn troon. Nou, laten we blij zijn met elkaar en in die opstandingskracht van Yeshua opstaan vanochtend. En feestvieren met elkaar. Want wij zijn in de realiteit van zijn opstanding. Mogen we staan voor hem. Staan. En leven. En blij zijn. En daarom, we hoeven niet te huilen. Wat waar we mee begonnen zijn in Ezra. We hoeven niet te treuren. We mogen blij zijn. Want dit is de kern van Gods boodschap. Dat we door de dood heen. In zijn opstanding mogen leven. En onszelf mogen vinden in hem. En bij hem. Intiem. Bij God. Thuis. Adonai. Amen.